Ik denk we wel met um, de discussie. Um, is het mogelijk om het dus door te gaan uh, het uh, van, uh, van Frank? Uh, ook stellen uh, de vraag van Rob uh, van en van, uh, van Wil te beantwoorden. Dat betekent dat we dus uh, voortgaan op de lijn van uh, naar de crisis, hoe oorzaken en uh, hoe kun je dat tegenaan kijken? Um, is dat we toch wat meer gaan focussen, wat meer gaan kijken naar uh, ja uit de een bezuinigingsbeleid uh, voort, uh, hoe kijken we daar gaan? En wat kunnen we daar aan doen uh, nou er heeft Rob uh, de organisatie van dit privé uh, gezegd dat het niet onmogelijk is om die discussie over wat kunnen we dan doen? Uh, om die bijvoorbeeld uh, op een eerstvolgende bijeenkomst van uh, het luchtcafé uh, te laten plaatsvinden. Dus dat is een beetje zeg maar uh, wat gezien de tijd is, het idee om te denken dat we nu nog uh, het hele alfabet zullen kunnen afmaken als het gaat om de strijd tegen de bezuinigingen. En wat voor ideeën, kunt u voorstellen uh, dat we daar gewoon aan huis uh, kan u het in korte even wat over zeggen dan? Want het was zo goed. Ja, nou ja dat, dat, dat natuurlijk wel. Dus de vraag die daar uh, iets een antwoord op de vragen die gesteld zijn uh, naartoe wil uh, werken. Zeker. Ja, het hangt natuurlijk heel erg uh, ervan af hoe je de crisis definieert. ...dat je, de, uh, ja, dus je... er aan zou moeten doen. Ja, dus ik ben daar wel voor, dat je inderdaad eerst kan ik het afgemaakt. He. Oké, okay. <laughs> en daarna is dat. kijken wat professionele mogelijkheden zijn. Ja, en en, en daarin daar valt natuurlijk, uh, nou in ieder geval, zeggen, het eerste oordeel over het bezuinigingsbeleid valt daar dan in, uh, in te verwerken. Of? Nou, zullen we, dat, zullen we dat dan doen? Uh, als jullie uh, om tien uur nog steeds zeggen van nou, we willen graag nog een keer met z'n allen doorpraten om te kijken wat we nou uh, concreet willen doen tegen de bezuinigingspolitiek. Welke plekken we wel voorstellen, het beste in de volgende keer, dan, uh, nou, Rob, dan moet jij maar zeggen of de lucht in de staat. Nou, José en ik gaan dan wat organiseren. Ja. Ja. Okay. <tus> <De> <tus> Oké,